Ik sla mij er doorheen, Ada. Het raakte haar dat hij haar naam noemde. Het had iets van een liefkozing. Een aai ja. over de bol. Vertel me over jou. Heel precies en uitvoerig. Weet je dat? Ja, Onno. Ze keken elkaar aan. Alles was plotseling veranderd. Nee, zij was Max niet. En ook hij was Max niet. En tegelijkertijd